Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Lekker met een plastic bekertje, schaal bier in je hand feest vieren? Het kan weer. Vandaag is de eerste van twee testfestivals op het Lowlands terrein een dancefestival. Malou is een van de 1500 mensen die erbij mag zijn. We vroegen haar of ze het een beetje naar haar zin heeft. Dit is haar antwoord. Woehoe! Nou... Iedereen die op het festival is, moest eerst een coronatest laten doen. Met een QR-code in een nieuwe app konden ze bij de entree bewijzen dat ze geen corona hebben. De politie heeft een grote groep demonstranten in het centrum van Amsterdam omsingeld. Het gaat om zo'n duizend man. Ze houden geen afstand en dragen geen mondkapje. Die worden nu met bussen weggehaald. Eerder stonden er ook al honderden demonstranten op het museumplein, maar daar moesten ze weg. De burgemeester heeft de noten afgegeven. Er zijn ook mensen opgepakt, niet voor het eerst. Afgelopen weekenden werden er ook al vaker mensen opgepakt in het centrum van Amsterdam... omdat ze ondanks een verbod toch kwamen demonstreren. En een groep chimpansees in een dierentuin in Tsjechië hoeft zich niet meer stierlijk te vervelen. Gillende kinderen rennen er nog steeds niet rond, want corona... maar ze mogen nu videobellen met een andere groep chimpansees... Via Zoom-verbinding met hulp van een groot projectiescherm zitten ze daar lekker met elkaar te chatten, zegt deze mevrouw van de dierentuin. Ja, ze zegt dat apen er ook lekker een snackie bij pakken, wat nootjes en dan zitten ze daar voor het Zoom-scherm. Mooi gezicht, het lijkt een beetje op mensen die in de bioscoopzaal zitten. Weer. We zijn zonnig begonnen vandaag, maar vanuit het noorden en westen kwamen er toch steeds meer wolken. En daar valt vanavond en vannacht ook wat regen uit. Morgen overwegend bewolkt, maar wel droog. Met een graad of 8 is het ongeveer net zo warm als vandaag. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam buiten Veldert is de vertraging een kwartier.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 Ook bij milde klachten? Blijf thuis en laat je testen. Maak een afspraak op rijksoverheid.nl slash coronatest. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 dat was uh, de single van uh, Chic en de Good Times. Zo is het. Het is uh, even na vier uur. Welkom terug. Zandvoort op zaterdag. Nee, we gaan nog niet vaccineren, Albert-Jan. Dus uh, vanaf uh, 29 maart gaan we aan, het, aan de prik. <laughs> Wat een verhaal. Nou, daarover uh, straks uh, nog wel even een uh, kort berichtje. Hiervoor trouwens hadden we het uh, NOS-nieuws. En uh, ja, we zijn nu allemaal uh, bezig met uh, Zoom en met Team voor uh, zeg maar, uh, allemaal werkbesprekingen en dergelijke uh, tijdens uh, corona. Maar nu gaan uh, ook al de chimpansees uh, aan de zoon, Dus uh, <lacht> ja, nee, dat, uh, dat gaat gewoon uh, het uh, nieuwe normaal worden, denk ik. Zelfs uh, de chimpansees... Uh, die ontmoeten elkaar via Zoom. Geweldig berichten in het uh, NOS nieuws van uh, zojuist. Het derde uur, wat gaan we daar nu op doen, albert uh, Over een tweetal uh, platen uh, gaan we een pit report doen. En dan kijken we vooruit samen met Max uh, Verstappen op het nieuwe seizoen. En ook uh, Jan Lammers uh, doet een uh, duit in het zakje over uh, het vooruitblik van uh, het weesseizoen... wat volgende week zondag uh, zal losbarsten. Uh, dan hebben we natuurlijk om half vijf het dier van de week. En uh, de deze uh, hond, want er zit weer een hond in het asiel, luistert naar de naam Spike. Uh, daarna hebben we Zos Live. Moeten we het toch nog even over hebben hoor. Ik heb een aantal uh, klaar liggen. Die uh, uh, ja, opzetten. Ja, je net opzet, hè? Ja, ik weet het nog niet. Dat heeft een beetje met chic uh, te maken, Ik doe het, ik doe het even mee, mee, met, uh, met een overleg met jou. Mag, ik heb er drie, drie opties en jij mag er een uitkiezen. Dan krijg ik tenminste niet op mijn dom. <lacht> Goed. Uh, Spannend. S Zandvoort op zaterdag live. Dat iets over de klok van half vijf. Een live registratie van een popconcert van een artiest. En dan uh, live. Het gedicht van de week, ja, het kan, kan niet anders. Hè. Ik bedoel, we hebben uh, na een half jaar uh, steggelen met Haarlem 105... hebben we nu uh, dus uh, onze zetmachtiging weer verlengd voor 4,5 jaar. Het officieel is het 5 jaar, maar er is dan een half jaar aan steggel aan vooraf gegaan. Maar nu hebben we officieel te, te horen gekregen van het commissariaat van de media... dat ze zich uh, achter het college van uh, uh, Zandvoort... en over de gemeenteraad van Zandvoort uh, uitgesproken hebben. En dus... ...wij weer nog 4,5 jaar weer verder kunnen. Daar vandaar. Het gedicht van de week. Ja, kan niet anders. De mug. Ik bedoel, dat moet er even Dus door. Op vele verzoek trouwens. dat was niet mijn idee. Maar goed, in ieder geval... Uh, ...die mensen mag ik niet... ...die luisteraars mag ik niet teleurstellen. Uh, goed, Pet Report heb ik gezegd. Het gedicht van de week. Zoals live. Dier van de week. Uh, ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren. En, en kijken naar uw enige echte lokale uh, zender, ZFM Zandvoort. We zijn er al uh, 31 jaar en daar zijn we trots op. En uiteraard ook uh, al 31 jaar uh, de beste muziek voor uh, Zandvoort en de regio. Waaronder de nieuwe single van Davina Michel. Je weet wel, die van het, uh, het circuit-lied, uh, wou ik uh, bijna zeggen, Dutch GP... Uh, uh, team uh, muziek, uh, uiteraard. En uh, nu heeft ze een uh, nieuwe single. Ja, en daar zegt ze eigenlijk helemaal de waarheid in. Nobody's perfect. Dafina Michel. in one ear and Nobody can stop me to bother Now I look at our photos On me, shut up, you're beautiful Oh, if I could speak To I young blinded me Oh, I won't talk about the bees And the cherry trees Oh, I won't talk about A word that out nobody is perfect Try to shine a light and only What's good you'll see Days will get much brighter and you wonder why you It's perfect Try to smile a bit I know it sounds cheesy But you're the only one who used to love yourself For everything you are Oh, oh, oh, oh, oh, oh Oh, oh, oh, Not words but deeds my mind All in all, not without sorrow I cared for only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 ook onder meer van de Dutch GP-song uh, Beat Me. Deze Davina Michel en Nobody's Perfect, haar nieuwe single. En uh, voor deze single gaan we uh, naar uh, Amerika. Het is een uh, Spaans nummer en ik vind hem heel leuk. Dus vandaar dat ik hem draai nu voor je. Uh, binnenkort uh, de hitparades uh, veroveren in Nederland. In het buitenland lukt het al voor uh, deze Colombiaanse-Amerikaanse zangeres. Uh, Kali Uschis hoor je met uh, Telepathia. Dat was hem zo vlak voor de Pit Report. CFM Race Radio, Pit Report. God, het is uh, alweer kwart over vier geweest en Albidjan zit er klaar voor. Het aftellen is daadwerkelijk begonnen. Jan nog één weekje en dan. Uh, Gaan we zien hoe het daadwerkelijk staat in de verhoudingen Mercedes-Red Bull. Ja, allereerst even kijken naar wat Max er zelf van denkt van het komende race seizoen. Allereerst, hij is natuurlijk in een rap tempo uitgegroeid tot een van de belangrijkste exportproducten van Nederland. Niet alleen van topsportland Nederland, maar van de hele Formule 1. De man die Lewis Hamilton dit jaar van zijn achterwereldtitel moet afhouden, is bovenal een liefhebber. Of het nu als vierjarig in een kart is, bijna twintig jaar later in de Koningsklasse van de autosport. of zoals afgelopen winter in de GT-auto op het in Barcelona. met onder andere zijn vader Jos. Altijd is er die twinkeling in de ogen van Max uh, na een geslaagde actie. De Formule 1 introduceerde in 2011 niet voor niets het Drag Reduction System, DRS. om inhalen te bevorderen. Een coureur kan, als hij binnen een seconde van zijn voorganger zit... de achtervleugel openklappen om meer snelheid op het rechte stuk te genereren. Vele betrokkenen keken, eh, kijken ook rijkhalzend uit naar de revolutie van eh, volgend jaar. Als de auto kortweg een stuk minder complex wordt... dan moeten er weer meer resultaten en meer gevechten op de baan komen. Verstappen wil het overigens nog, eh, nog wel zien. Bij de beste teams zitten natuurlijk ook de slimste mensen. Die verzinnen altijd wel iets waardoor ze weer een voorsprong hebben op de rest dan duurt het weer een paar jaar voordat dat andere teams dichterbij zijn gekomen. Ook Dat is ook een probleem. Als je regels op een gegeven moment lang aanhoudt... schuiven teams vanzelf dichter naar elkaar toe. Maar dat gebeurt natuurlijk nooit als je het elke vier of vijf jaar weer gaat veranderen. Ik denk dat de sport daarin nog steeds een beetje zoekende is. Als het eenmaal goed loopt en als er veel fabrikanten geïnteresseerd zijn... kan je alles hetzelfde houden en hoef je geen heel grote dingen aan te passen. In die nieuwe auto's van dit jaar zijn we een stuk, gaan we een stuk langzamer. Maar dat probleem is denk ik nog steeds de breedte ervan. De Red Bull begrijpt de komende omzwaai overigens wel. Met name voor motorfabrikanten zijn de huidige krachtbronnen te gecompliceerd. Niet voor niets wordt het huidige reglement na dit jaar bevroren. Tot de introductie van de nieuwe krachtbronnen in 2025. De Formule 1 hoopt dan de nieuwe fabrikanten te enthousiasmeren voor een entree dan wel een rantree. Nu is het inderdaad veel te ingewikkeld en willen anderen niet instappen. Het is ook veel te duur en hopen ze in de toekomst te verminderen. Op het ene circuit, eh, al dus max, kan je natuurlijk makkelijker inhalen dan op andere. Vorig jaar hebben we op die old school banen als Imola Mugello in een nieuwe boekring gereden. Dat is gewoon heel mooi. Op bijvoorbeeld Mugello was ik positief verrast over de inhaalacties. Ik vond hem het in 2014 als Formule 3 coureur ook geweldig om in Macau te rijden. Maar dat gaat met een Formule 1 auto niet lukken. Verstappen reed er toen de Grand Prix op het fameuze smalle stratencircuit. Vanaf de 24e stappositie rukte hij op naar een ze de zevende plek. Het was zijn laatste race voordat hij in de Formule 1 debuteerde... namens de toenmalige Toro Rosso. Van een goede inhaalactie maakt zijn hart een sprongetje... al zou Verstappen het nog niet erg vinden... als hij elke race vanaf Pol moet, uh, pole position moederziel alleen richting een overwinning rijdt. Alleen de, wi de winst telt immers... Als het lastig inhalen is, weet je dat je tijdens sommige wedstrijden een beetje vast zit. Dan moet je op het een of andere manier proberen. Strategisch dus. Iemand proberen in te halen met een goed uitgekiende pitstop. In 2016 kon je iemand nog echt inhalen op het circuit. Nu soms ook nog wel, maar dan is het een stuk lastiger. Lastiger, maar niet onmogelijk. Als er, als er iemand is die dat bewezen heeft, is dat natuurlijk Max Verstappen hemzelf. En wat gebeurt er al dus Jos, uh, Jan Lammers? Voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers is erg optimistisch over de kansen van Max en Red Bull Racing in 2021. Na een oogenschijnlijk uitstekend voorlopig voorseizoen voor het team uit Melton Keys. Het ziet er heel indrukwekkend uit al dus Jan Lammers in gesprek met motorsport.com over het testoptreden van Red Bull in Bahrein. We hebben eh, nog niet alles van Mercedes gezien, dus het is mo moeilijk om de huidige situatie exact te beoordelen, dus Jan Lammers. Maar bij Red Bull zijn ze zelf in ieder geval heel tevreden met alles wat ze gedaan hebben. Hoewel de regels voor 2021 grotendeels stabiel zijn gebleven, hebben de teams hier en daar wel een paar veranderingen moeten doorvoeren aan de auto. De voornaamste wijziging behelst de achterzijde van de vloer. Die dit jaar schuin is afgesneden. Deze ingreep moet er samen met enkele kleinere aanpassingen voor zorgen dat de neerwaartse druk met ongeveer 10% afneemt. Dat wat de kansen op problemen met de banden moet verkleinen. Lammers denkt dat Red Bull wel eens profijt kan hebben van deze. Op het eerste gezicht kleine veranderingen aan de auto. Het lijkt alsof de nieuwe reglementen gunstig inhaken op waar zij vorig jaar zaten. Ik denk dat het voor hen eerder een hulp zal zijn dan een handicap, al dus Lammers. Terug naar de handvraag. Kan Red Bull dit jaar met Mercedes om de wereldtitel vechten? Ik denk wel dat dit het sterkste jaar gaat worden van Red Bull, antwoordde Lammers. Die ook moet putten uit de komst van Sergio Perez. De 64-jarige zandvoorten verwacht dat het met een Mexicaan... meer rust in het team zal zijn bij Red Bull. Waar er de afgelopen twee seizoenen steeds zorgen waren over de tweede coureur. Ik verwacht een jaar waarin het qua stabiliteit vergelijkbaar gaat... ...gaat zijn als met de goede jaren met Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Ik denk dat PRS wel een soort van rustpunt zal zijn. Ze zullen in de races best vrij dicht bij elkaar, eh, elkaar zitten... ...qua tijd en hoe ze gaan presteren. Nou Jan Lammers, we zullen het gaan zien en we volgen het natuurlijk op de voet. Ook hier op de radio. En wat zeg je dan? Uh, wordt vervolgd. Ja, heel goed, heel goed. Uh, dus uh, tot zover uh, de, de pizza Report op de zaterdagmiddag uh, bij CFM. Morgenmiddag gaan we gewoon weer kijken of er wat gebeurd is. in de hoor je dat uiteraard. Bij Zandvoort op zondag. Goedemiddag, Zandvoort. Hou de radio aan op je enige echte eigen lokale radio's in de CFM. Ik ben nu Boyzone. Het is uh, het niet eens, uh, Valentijnsdag, uh, Albert-Jan. Maar wel het begin van de lente, hè? dus daar uh, hoort het ook een klein beetje bij natuurlijk. Hè? Love Me For A Reason, je de, de singer van uh, Boyzone. Zo dadelijk het dier van de week, maar je dacht uh, van uh, we zijn er al met uh, Boyzone. Ik heb er nog eentje gevonden trouwens. Die kunnen we al uh, mooi achter Gilding elkaar zetten. Zo, zo precies, places. zo vlak voor uh, Spijk, het dier van de week. Want dit is inderdaad ook een mega guilty pleasure. Rick Astley, never gonna give you up. Ook al mis het een beetje op deze zaterdagmiddag... hebben we toch de lente in ons hoofd, want die is begonnen, hè? die astronomische. Of hoe noem je hem? Astrologisch. De gastronomische. De, gast, de gastronomische <laughs> lente vooral. Dat, dat is echt ja. voor de kijkers, want er wordt weer pizza gegeten natuurlijk om die tijd. Kijk, kijk, kijk. Helemaal goed. Dus uh, nou, die is uh, begonnen en die andere heet ook weer de meteorologische. Ja, precies. Dat bedoelen <laughs> we. We zijn uh, toegekomen aan het dier van de week. En er is weer een hond, dus ja. er is wel een hond in plaats van geen hond. Ja, nou, maar wel een die je even goed, uh, goed moet lezen en zeker moet leren kennen. Want het is een Spike namelijk. En Spike is een kruising Attica. Dat zijn honden waar je wel mee om moet kunnen gaan van zes jaar. Door de ziekte van mijn baas kan ik helaas niet meer thuis wonen. Mijn hele leven was ik samen met mijn baas en ben dan ook echt op zoek naar een maatje voor het leven. Als ik je eenmaal ken, ben ik je beste vriend. Maar voor het zover is, kijk ik eerst de kat uit de boom. Ik ben zeker niet onvriendelijk naar vreemden, maar doe gewoon net of deze er niet zijn. Omdat ik echt een band moet opbouwen voor ik je vertrouw, zoek ik een huis zonder kinderen. Als er mensen op bezoek komen, blaf, euh, blaf ik als ze binnenkomen. Het is namelijk belangrijk dat ik ze zelf mag bepalen wanneer ik ze begroet. Het voordeel hiervan is dat ik goed op uw spullen kan passen als u even weg moet. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. In mijn vorige huis had ik een bench, welke altijd open stond, zodat ik in mijn eigen plekje had. Het zou fijn zijn als daar ook plek voor is in mijn nieuwe huis. Op het asiel heb ik al kennis gemaakt met veel dames en hier, en kan ik goed mee vinden. In mijn vorige huis kon ik buitengewoon goed, over, goed overweg met veel honden... Maar ik laat niet de kaas van mijn brood eten. Of ik zomaar overal los kan lopen durft mijn verzorgers nu nog niet te zeggen. Ik ben gek op spelen met een bal en laat deze netjes los als dat gevraagd wordt. In huis ben ik netjes opgevoed en weet ik hoe ik me moet gedragen. Van mijn verzorgers moet ik wel melden dat ik gewend ben om op de bank te zitten. Ik ga graag samen met mijn nieuwe baas op stap en gedraag me buitenkeurig. Al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik ook heerlijk vind om mijn eigen plan te trekken buiten. Ik trek, niet maar, ik trek niet, maar ik ga gewoon lekker mijn eigen gang. Mijn verzorgers vinden het belangrijk dat ik bij iemand kan komen wonen... die ervaring heeft met Attica's en die veel tijd voor mij heeft. Denkt u de perfecte plekje voor mij te hebben? En vindt u het niet erg meerdere keren langs te komen? Wel of mail dan snel. En waar verblijft Spike? Sp Spike? Spike verblijft in het dierenthuis Kermeland, Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl. Want ook Spike verdient een thuis. En uh, is het een uh, voetballer, uh, Albert Jan? Want uh, hij uh, moet op de bank zitten, toch? Ja. <laughs> hebben de voetballers ook last van. Tot zover het Dier van de Week. Deze week Spike. Meer informatie over Spike. Ook op ons uh, tv-kanaal 40 van Sicho. Dat was Eric Clapton en hij shot the sheriff. Kon ik meteen nog even het verhaal vertellen dat we vanmiddag gebeld zijn door een man uit Hillegom. Die had een uitnodiging gekregen van de GGD Kennemeland om gevaccineerd te worden op de Tolweg 10. Zij ik, nou ik ga even kijken waar die locatie is. Een man uit Hillegom, dus die dacht van, ja, hoe moet ik dan rijden en dergelijke. Dus hij pakte Google Maps erbij, Albert-Jan. En hij zoekt de tolweg 10 uh, op. Hij ziet in één keer het gebouw van de studio. Groot bord. Mediapark uh, Zandvoort. Met uh, ZFM uh, <lacht> erop. Dus hij denkt wel een beetje raar om daar gevaccineerd te worden. Zeg maar. Dus laat ik maar even gaan, uh, gaan bellen. Dus hij zoekt ZFM uh, op in het telefoonboek. Dus hij belt. Want ja, ik moet hier gevaccineerd worden. Ik snap er ook helemaal niks van uh, aan het begin. Maar uh, duidelijk is uh, dus uitgelegd hiernaast... Op het parkeerterrein komt een uh, mobiele vaccinatielocatie uh, of uh, bus uh, waar uh, gevaccineerd gaat worden. We zullen er nog meer gaan krijgen, Albi-Jan, denk ik. Ik weet wel zeker dat we ja. nog meer telefoontjes gaan krijgen. Hé, hey, we gaan naar uh, Sos live. Ja, dat was, uh, dat was in principe eigenlijk niet eens zo moeilijk. Want uh, als je in die lijst kijkt uh, die we nu hebben, met al die live-optredens... Staat, er staat nog geen Nederlandse band bij. Nee, dus dat, dat viel me ook al op. Met de, met de, uh, ja, de aandacht die, ze, die deze groep de afgelopen weken heeft gehad... Uh, dacht ik van, nou, dan, uh, dan gooi ik hem erin. En dan, uh, dan staan ze in ieder geval uh, ook uh, op de lijst van ZOS Zandvoort op zaterdag... dan was Zandvoort op zondag live. We gaan terug naar 2015, naar het Ziggo Dome. Want daar tradden ze op namelijk. Met het nummer When the Lady Smiles. Luister naar Golden Earring Live, het Ziggo Dome, 2015. You know what drives me wild? Her lips are warm and resourceful. When her fingertips go through in circles in the night. Walking walking cloud, and she's leading the way. My friends tell me she's a beast in such a paradise. I guess you've heard it all before. Golden Earring in Ziggo Dome. Wat een mooie optreden in 2015. En Wonder Lady Smiles. Een goede keuze van collega Albert-Jan. Helemaal nu rondom het verhaal van Sjors Koymans, Waar we van de week ook bij stilgestaan hebben op de radio. Door te draaien het nummer Radar Love. Om kwart over vier smiddags. Ja, de, de band Coordenering, die zullen dus niet meer bij elkaar gekomen, Albert-Jan, helaas. Nee, nee, klopt. Vandaar, uh, vandaar uh, dat ze nu ook in de lijst staan voor de Zos Live. Zo is het, met een hele mooie uitvoering van When A Lady Smiles. Het is tijd voor uh, het gedicht van de dag. Ja, hoe kan het eigenlijk ook anders, hè? Vandaag, op veler verzoek, herhalen wij het gedicht De Mug. Als ik s'avonds uitgekleed op mijn legerstee toetreed... zie ik over het plafond de ruggen van een leger snelle muggen. Ik haal een trapleer uit de schuur, ik neem een doek... en heel, heel secuur wil ik ze één voor één te raken... zodat hun ribbenkasten kraken en de lijken op de grond...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 Ik heb de hele, hele nacht liggen roken... diep onder de dekens gestoken. Maar toch, toch als ik morgens ontwaak... vind ik op mijn mond, mijn neus en mijn kaak... de bloedige sporen terug... van die oer, oervervelende mug. En nu, ten einde raad... ga ik een prijsvraag uitschrijven. Hoe...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 En de kamer draait maar in het rond Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes Zoveel beestjes om me heen Beestjes, beestjes Langs de drempel in een hele lange rij Door de sleutel gaat de komen.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 Duizend beestjes, allemaal beestjes om me heen. Pietjes, pietjes. Pietjes. Nou, ik kreeg vandaag een vraag fout opgestuurd van uh, collega Kordraaier. Je had een mega spin in zijn huis. Echt waar, ik zal hem zo laten zien. Uh, nee, nee, nee, ik heb geen spin. Over uh, allemaal beestjes uh, gesproken, daar word je niet vrolijk van. ben trouwens benieuwd hoe het met die spin afgelopen is. Uh, moeten we het toch even navragen bij Cor. Hier is Door de wind Miss Montreal. Zie je voor me, met mijn ogen dicht, Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik je praten, maar je bent er niet, nee.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 Ben ik nooit alleen Ik voel je naast me Als ik s'nachts op straat Wil vergeten Wat in mijn ogen staat Geschreven Je moest eens weten Ik met jou. Ben ik nooit alleen. Uit de beste zangers van uh, verleden jaar. De single van uh, Stef Bos in de uitvoering van uh, Miss Montreal, een grote hit geworden. En uh, door de wind, door de regen. Het zit er alweer bijna op voor ons, uh, Albert-Jan, de dus zaterdagmiddag. Ja, maar morgen zijn we er weer. Ja, zo is het. Hebben we al wat voor morgen op het schema uh, ja, staan? Nou, tweede uur gaan we in ieder geval de regio in. Uh, wellicht hebben we nog een, in het eerste uur een interview. Maar in het tweede uur dus gaan we de regio in. Uh, waar, we, waar we heen gaan met... Oh ja, ken je nog uh, dat vorige week hadden, we Fred de Kroket... Ja, die zag ik trouwens ook op de landelijke televisie. Ja, nou, en die, moest dus, uh, die moest dus weg, omdat uh, uh, die stond op een groot parkeerplaats en er komt een fastfoodketen. Keten. Maar we hebben een goed nieuws voor Fred Kroket. Maar wilt u daar meer van weten, dan moet u morgenmiddag tussen, twee, tussen drie en vier luisteren naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort, in de regio. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want heeft dat te maken met een stukje grond? Of, ook, uh, ja, uiteraard ook, Iets de dergelijks. Uh, ja, uh, ja. Uh, ja, ik heb er wat over gezien en ook een uh, petitie die uh, gestart was. Juist. Niet alles, alles beklappen. Nee, <laughs> de, de landelijke televisie had het er ook opgepakt. Ja. Dus uh, nee, ik, inderdaad, het verhaal van Fred Kroket. En achter Fred Kroket zit uh, iemand die dat nog niet zo lang doet, trouwens. Hè? Nee, klopt. Dat was, dus, uh, ja, was een horeca-ondernemer. En uh, die is ook creatief uh, geworden. En heeft gezegd: Nou, dan ga ik dit, uh, dit doen. Nou, dat was dan allemaal keurig met de gemeente besproken. En, en dat is dus zo. Nou, klaar, hij staat er met zijn kraam. Ja, en dan komen ze met, uh, met, uh, met dingen dat hij weer weg zou moeten. Ja, dat zag vandaag ook over een uh, bakker uh, in een uh, plaats. Ja. Die was ook uh, in, in één keer bakker geworden... omdat hij uh, ja, geen werk meer had door ja. uh, corona. En uh, ja, dat had hij tijdelijk in zijn huis... had hij dus een uh, bakkerijtje in, uh, in de schuur, uh, was hij uh, begonnen. En uh, ja, toen moest die uh, vergunning van een half jaar verlengd worden. En die ja. werd niet verlengd omdat de buren zeg maar, er niet blij mee waren. Die waren bang voor een... Uh, meelexplosie. Daar was van gehoord. Dat heeft te nee, maken met silo's. Okay. En die kunnen dan gaan borrelen... en dan op een gegeven moment... Bam uit elkaar klappen. Maar hij zegt... Ja, ik gebruik daar allemaal meelsakken voor... en daar kan het echt niet mee gebeuren. Nee. Nou ja, in ieder geval ook een treurig verhaal... van die bakkerin laten we hopen... dat die wel weer een vergunning gaat krijgen... En morgen, dus wel goed nieuws over Fred Kroket. Ja, in ieder geval weer, weer, weer een positieve impuls. En dan hopen dat die dan alsnog zou mogen blijven. Nou, Wijk bij Duursteden zijn ook weer bezig met het uh, strandhuis opbouwen. Uh, wijk AC, zelfs. Wijk AC, dat bedoel ik. Ja, wijk bij Duursteden. Wijk AC, duurstede. dat bedoel ik ook. Die zijn alweer bezig met, uh, met de opbouw. Daar hebben we, uh, we hebben een bericht over. En wellicht ook nog een kort interview over parkeren in Zandvoort-Noord. Dat allemaal met uw enige echte lokale zender in de regio. Zo is het. Nou, Fred, hij is er niet, dus zometeen... van niet live in ieder geval. Zometeen lekkere muziek na vijf uur bij CFM. En wij zijn er morgen weer. Fijne zaterdagavond. En bedankt voor het luisteren. Tot morgen. Dag. Doei, doei. Some things in love are bait. They can really make you made. Other things just might you swear and curse.